10 uur. Het NOS journal Lisa Thomasen.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 De protesten tegen de hoge voedsel- en brandstofprijzen begonnen vorige week. President Museveni heeft gezegd dat hij geen protesten duldt.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 Uit de Afghaanse hoofdstad Kabul komen berichten over een aanslag op het ministerie van Defensie. Volgens het Afghaanse tv-station Tolo is een bodyguard van de minister van Defensie gedood en er zouden twee mensen gewond zijn. Volgens een politiechef in Kabul probeerden twee gewapende mannen in het gebouw van het ministerie binnen te dringen en zijn ze neergeschoten. Andere bronnen melden dat er in het gebouw geschoten is.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 In het zuiden van Drenthe en de kop van Overijssel hebben 60.000 huishoudens gisteren een tijdje zonder stroom gezeten. Oorzaak was een ooievaar die een transformatorstation in Zwartsluis had uitgekozen om te nestelen. De vogel was tijdens het bouwen van het nest op een transformator gevallen, waardoor kortsluiting ontstond. Het nest is daarbij in brand gevlogen, maar de ooievaar kwam er met enkele brandwonden vanaf. Netwerkbeheerder Tennet kon de storing snel verhelpen.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 Awb verkeersinformatie. Op de A2 Utrecht en Bos staat tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Evendingen... 11 kilometer door een technisch onderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Bij Eindhoven op de Randweg, de N2, in de richting van Maastricht... daar staat tussen het knooppunt Baterdorp en het knooppunt De Hocht... drie kilometer file op de parallelbaan dan. De weg is daar afgesloten door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat drie kilometer verkeer vast. Dan de A27, Utrecht-Gorkum... tussen het knooppunt Lunette en het knooppunt Everdingen, 8. En uh, de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht... tussen het knooppunt Baterdorp en het knooppunt De Hocht, 7 kilometer. Dat heeft te maken met dat ongeluk wat ik zojuist noemde. De rechterreishoek is daar dicht, zodat de hulpvoertuigen erbij kunnen komen. A12, Arnhem-Utrecht tussen Venendaal en Maarsbergen, 9. En de A20 naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk... 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De is dicht... Tot slot een ongeluk op de A28 vanuit Hogeveen naar Zwolle. Tussen de wijk en Nieuwleuze 10 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Rumond wil een parlementaire enquête in de Tweede Kamer na de A73-tunnels. Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. Ik denk dat we dan teruggaan naar de situatie waar het van de persoon afhankelijk is. Of die het redt bij een infectie of niet. Dagboek van een Duitse soldaat, na 61 jaar gepubliceerd. En het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is bijna 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Roermond, dames en heren, wel een parlementaire enquête naar die A73-tunnels. Weet u wel, die tunnels die 200 miljoen teveel kosten en twee jaar vertraging opliepen. Gerard IJf, goedemorgen. Goedemorgen. U bent wethouder verkeer en infrastructuur van de gemeente Roermond. Waarom wilt u die parlementaire enquête? Nou, wij zijn nogal geschrokken van uh, alle kosten die uh, gemaakt zijn bij uh, de tunnels hier in, uh, in Roermond. En uh, met name zijn we geschrokken van het feit dat achteraf blijkt dat voor de Zwalmtunnel dat allemaal eigenlijk onnodig is geweest. Uh, nou, vanuit die optiek zeggen we, laten we nou voorkomen dat bij al die tunnels die nou aangelegd worden in Nederland uh, datzelfde gebeurt. Want dan ja. praten we over veel overheidsgeld. Ja, u zit niet in de Tweede Kamer, toch? Nee, maar wij uh, zijn natuurlijk wel als verantwoordelijke uh, politici, uh, uh, vinden wij dat wij de Kamer wel kunnen adviseren wat, wat uh, vanuit ons perspectief uh, een verstandige keuze zou zijn. Ja, wat hebt u zelf verkeerd gedaan? Um, nou het probleem is, en dat staat ook in dat onderzoek, dat wij niks uh, verkeerd hebben gedaan. Uh, maar dat wel steeds uh, zeg maar de spelregels tijdens het spel uh, wijzigden. Met als gevolg uh, enorme kostoverschrijdingen zoals u net zelf al, uh, al aangaf. Ja, 200 miljoen. Heeft het u zelf nog iets gekost eigenlijk? Uh, nee, behalve zeg maar, uh, heel veel vergaderen en uh, uh, ja, ook heel veel overlast op de lokale wegennet. Uh, heeft het de uh, Romandse samenleving verder niks gekost. Ja. En is puur een rijks uh, waterstaatproject geweest. Nou komt er bij mijn weten uh, al een hoorzitting. Waarom is dan een enquête nog nodig? Nou, Wij denken dat het van belang is om zo snel mogelijk duidelijkheid te creëren vanuit het Rijk. Wat moet gebeuren bij de tunnels in Maastricht, bij de tunnel in de A9 bij Amstelveen en bij de A4 in Delft. En dat die, die duidelijkheid het beste gecreëerd kan worden via een parlementaire enquête omdat je te maken hebt met drie verschillende ministers die daar verantwoordelijk voor zijn geweest. Uh, een stuk of vijf directeuren die uh, vanuit Ruijkswaterstaat verantwoordelijk voor zijn geweest. Dus ik denk dat wil je volledige waarheidsvinding doen, dan kan je het beste maar meteen het middel nemen wat daarvoor uh, in het leven is geroepen. En dat is een parlementaire enquête. Ja, in ieder geval twee van die ministers zijn helemaal niet meer politiek actief. Althans, uh, niet in uh, Den Haag in ieder geval. Uh, Carla Pijs. Die was minister van Verkeer en Waterstaat, is nu commissaris van de Koningin in Zeeland. En Camille Eurlings, die is nu uh, rugnummer 2 geloof ik van de KLM, in ieder geval rugnummer 1 vracht. Ja, uh, nee, dat is precies ook de reden. Uh, wil je van die uh, twee voormalige bewindslieden ook horen wat hun beweegredenen waren om uh, te handelen zoals ze destijds gehandeld hebben... dan denk ik dat een parlementaire enquête daarbij uitstekend het geschikte middel voor is. En een hoorzitting met alle respect toch een uh, hoge mate van vrijblijvendheid uh, heeft. Met andere woorden, u vertrouwt ze gewoon niet? Nou, het is geen kwestie van vertrouwen. maar ook oh ja, als je, van... je anders, dan kun je ze net zo goed tijdens een hoorzitting. U bent het bang, dan ken ik dat ze de waarheid niet spreken tijdens zo'n hoorzitting. Nee, maar ik kan me ook voorstellen dat voor hun het juridische kader van een uh, parlementaire enquête ook wat, wat makkelijker maakt om vrij te praten dan een hoorzitting. U gaf zelf al aan dat uh, ja, de ene voormalige winstpersoon is uh, commissaris van de Koning in zeeland De ander is uh, bij de KLM in een uh, topfunctie. En ik denk dat een parlementaire enquête nou net ook de ruimte geeft om, om datgene te zeggen wat, uh, wat goed is voor, uh, voor de Kamer om keuzes te maken. Met andere woorden, u zegt uh, als zij ze onder ede staan, want dat is bij een parlementaire enquête het geval. En bij een onderzoek niet. En bij een hoorzitting al helemaal niet, dan zegt u. Dan kunt en ze zeggen, ja, ik kon niet anders zeggen, want ik stond onder Ede. Ja, precies. Uh, uh, en ze zijn verplicht om te komen. Ja, want ze krijgen een dagvaardingen. en nou... Ja. Dus ik denk dat het goed is als je die twee wil, uh, daar wil hebben, plus ja. zeg maar die directeuren van Rijkswaterstaat die ook natuurlijk als pin in het web erin gezeten hebben in een bepaalde fase. Ja. Uh, dat het goed is dat al die mensen gewoon uh, ja, binnen dat kader van die parlementaire enquête, dus uh, onder Ede en verplicht om te komen, uh, kunnen vertellen wat uh, destijds de argumentatie was om te handelen zoals ze gehandeld hebben. Ja. Neem bijvoorbeeld het verhaal van, uh, van Carla Pijs, ja, die uh, eigenmachtig uh, de vluchtstrook in de tunnels heeft geschrapt waar eigenlijk alle discussie mee begonnen is. Ja, Zegt nou die, uh, zowel Eurlings als Pijs zijn lid van het CDA. En dan wil het CDA in de Tweede Kamer niet. Nee, maar we hebben vaker gemerkt dat heer Koopmans uh, de slippendrager van... Uh, dat van is het Kamerlid de... dat hierover gaat, hè? Ja, dus, uh, uh, in ieder geval vindt dat hij erover gaat. Nou ja, als Kamerlid uh, rijdt het materieel van het CDA. Ja, maar natuurlijk ook Limburgs Kamerlid. En wat dat betreft natuurlijk ook een heel bijzondere uh, relatie met uh, deze regio. Maar ook met uh, Camille Eurlings. Ja. En je merkt altijd aan, omdat hij het met ons eens was, uh, tot het moment kwam dat Ullings in het verhaal tevoren kwam. En uh, dan uh, gingen alle, uh, alle verdedigingsbarrières werden in uh, stelling getrokken. Maar nou is de vraag of het CDA niet hard nodig is voor überhaupt een Kamermeerderheid, want anders krijg je geen enquête. Ja, nou, ik heb dus begrepen dat de Kamer uh, zeer snel gezegd... Heeft, we maken er maar gauw een oorzitting uh, van. Ik denk ook mede door, door de brief die wij uh, gestuurd hebben. Uh, ja, en ik denk dat het niet verstandig is van de Kamer... om nou weer met een half instrument te komen... Uh, met als gevolg dat je achteraf weer zegt... ja, wat is er nou precies aan de hand? En dan heb je alleen maar tijdsvertraging. Nogmaals, bij die andere tunnels uh, kunnen ze dat niet hebben... en moeten we zo snel mogelijk duidelijkheid komen wat er moet gebeuren... en wat de kosten daarvan zijn. Ja, misschien willen ze het ook wel niet... omdat de huidige minister, lid van de ZWVD schulds van Hagen dan een probleem heeft, want die is staatsrechtelijk dezelfde als uh, Camille Eurlings en Carla Pijs. Uh, dat is het juist. En ik denk juist om haar uh, positie ook uh, duidelijk te markeren, want zij is dus nu verantwoordelijk voor alle uh, daden van haar voorgangers, dus ook van, uh, van Eurlings en van Pijs. Uh, dat het voor haar misschien ook wel verstandig is om juist wel een parlementaire enquête te hebben, zodat zij uh, de rug vrij heeft. Nou ja, behalve als zij aansprakelijk wordt gehouden voor al die fouten. Jammer dat verantwoordelijkheid dragen is één en, en zelf in het proces echt uh, ja, stappen gezet hebben is een andere natuurlijk. Ja. En uh, kijk, dat als zij verantwoordelijk gesteld wordt, is het niet haar uh, persoonlijke verantwoordelijkheid, maar is het meer de verantwoordelijkheid uh, van de Rijksoverheid. Ja. Nou bent u van de PvdA hè? Ja, dat klopt. Bent u ook niet gewoon een beetje de regering aan het pesten? Uh, nee, want uh, ik denk dat het in, uh, in Nederland een goed gebruik is... dat uh, als je als bestuurders uh, ja, voor je werk bezig bent... je hebt het primaire belang van uh, in dit geval de gemeente Remond... maar ook van de, uh, zeg maar even de overheid in brede zin uh, voor ogen hebt. En dat partijpolitiek uh, in hoge mate plaatsvindt in uh, verkiezingscampagnes... en uh, wat minder uh, in deze fase. En als ze in Daarnaag zeggen, beste meneer IJf... Bemoei u vooral met de zaken in Roermond. Daar hebt u vast uw handen aan vol. En laat ons ons werk doen. Wat zegt u dan? Nou, dan zeg ik dat wij uh, de enige zijn in Nederland die uh, laten we zeggen, uh, een beetje tussen aanlangs zeker zijn over het proces van het realiseren van, uh, van twee tunnels de afgelopen jaren. Ja. In een zeer veranderend uh, speelveld, ook qua wet- en regelgeving. Ja. Uh, en dat andere gemeentes daarvan kunnen leren. Die komen ook vaak bij ons op bezoek om uh, onze ervaringen uh, daarover te horen. Ja. Maar dat geldt ook natuurlijk naar de Rijksoverheid. Dat, dat die ook kunnen leren van wat hier gebeurd is. En dan gaat het niet om het zwarte pieten, maar dan gaat het erom dat we voor al die tunnels die nog gerealiseerd moeten worden, de goede keuzes maken in Nederland, zodat daar uh, ja, op verantwoorde manier doorheen gereden kan worden. Dus weer een lijvig rapport met daarboven lessons learned. Ja, maar ook welke niveaus van veiligheid accepteren we in een tunnel en welke uh, onveiligheid accepteren we in een tunnel. En ik ja. denk dat daar de discussie over moet gaan. En uh, daar horen dan bepaalde maatregelen bij en die moet je dan aan de voorkant uh, realiseren. Dat staat ook in het rapport. Daar moet je van tevoren met elkaar afspraken over maken. Ja. Daarvoor is die enquête nou ook zo ja. snel mogelijk nodig Goed. en uh, wordt dat duidelijk. Gerard Eijf, wethouder Verkeer en Infrastructuur van de gemeente Roermond. Ik dank u wel. Graag gedaan.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 Met antibiotica worden miljoenen mensenlevens gered... maar door het overvloedig geven daarvan komt daar een einde aan... want steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. Daardoor kan een blaasontsteking straks gewoon weer dodelijk zijn. Deel 1 van een dodelijke bacterie, gemaakt door Roy Herkens. Antibiotica worden al lang beschouwd als het wondermiddel tegen infecties. Penicilline is het eerste middel dat is gevonden... en daarna zijn er nog vele bijgekomen...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 En daar zit je dus echt uh, met de handen in het haar. Het is dus belangrijk om terughoudend te zijn met het geven van antibiotica. Uh, ja, het enige wat we op dit moment kunnen doen... is uh, zorgen dat ons gebruik van antibiotica zo verstandig mogelijk is. Dat hoort u morgen in een dodelijke bacterie. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op Goedemorgen Nederland, het .no. Straks, een dagboek van een Duitse soldaat wordt na 61 jaar gepubliceerd. De eerste uurtochtendhumeur van Henk Westbroek. Kom Kees, het is maar tijdelijk, het zou wel weer overgaan. Als Annie M.G. Schmid nog zou leven... en in deze tijd haar boterham zou moeten verdienen met het schrijven van liedjes... zou ze de hongerdood sterven. De platen waarop haar liedjes staan zijn tenslotte met één druk op de muisknop gratis te downloaden, waardoor Annie voor het schrijven van haar meesterwerkjes geen stuiver zou ontvangen. Hierdoor zou mevrouw Schmid genoodzaak zijn geweest haar opleiding tot bibliothecaresse weer te gelden te maken of om gewoon met een rijke man te trouwen. Politieke voorstanders van illegaal downloaden, je vindt ze prominent in kringen van GroenLinks, zeggen dan, wacht even, mevrouw Schmid zou haar brood toch gewoon kunnen verdienen met het geven van optredens? Nee, want mevrouw Schmid was qua zang op geen stukken na een Jenny Arian. En misschien had ze ook wel podiumvrees. In ieder geval, optreden deed ze nooit. Door het gemak waarmee je van het internet liedjes af mag halen, zijn de niet zelfzingende liedjesbakkers even zeldzaam geworden als de korenwolven in Limburg, met dat verschil dat de belangen van de korenwolf, met name bij GroenLinks, wel in uitstekende handen zijn. Minister Fred Teven heeft nu wetgeving bedacht om het illegaal downloaden aan banden te leggen. Mocht ik u op het idee gebracht hebben om straks even het complete werk van mevrouw Schmid van het net binnen te harken, dan overtreedt u de wet. Ja, want dan pleegt u een onrechtmatige daad. Niet gelijk schrikken, want het is weliswaar een onrechtmatige daad, maar het is er een die compleet niet strafbaar is. Zoals Fred zo treffend zei, we richten ons met deze nieuwe wetgeving uitdrukkelijk niet op de consumenten. Opmerkelijk dat een minister van Justitie iemand die steelt en volgens hemzelf een onrechtmatige daad pleegt, keurig een consument blijft noemen. De Consumentenbond vindt namens alle muziekconsumenten dat uit naam van de vrijheid internetdiefstal gewoon moet kunnen. Dat de Consumentenbond zelf een volle euro vraagt... als je op hun internetsite te weten wilt komen... welke stofzuiger het best blaast en zuigt, is weinig consequent. Hypocriet? Ja, dat ook. Maar, zeg ik dan begripsvol, Consumentenbondonderzoekers... moeten natuurlijk ook gewoon voor een brood betalen. Zei Henk Westbroek. Morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Pijlen. Let me see you dance, bear. Het is mooi weer, dames en heren. Vandaar het Soekedo Baila. Yeah. Let me see you dance. Man. Come on. Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila boom boom. Sei cosa sexy cosa, sexy Minuten dans, zoals van weer de staling. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Van Zucchedo, Baila Morena dus. Het is vijf uh, voor half elf, dames en heren. Helemaal aan het einde van de oorlog, op 12 april 1945... raakte hij gewond de Duitse hoofdofficier Otto Specht. Even later zouden de Canadezen hem... na de bevrijding van het bezet Nederland krijgsgevangen maken. En toen was Specht al gestopt met het nauwgezet bijhouden... van zijn notitieboekje. Hetzelfde boekje dat het Drents Archief vandaag... 61 jaar later officieel presenteert. Joke Wolf, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van dat Drents Archief. Wat is er zo bijzonder aan dat boekje... Uh, het boekje geeft eigenlijk weer wat de Duitsers aan het eind van de oorlog uh, dachten en deden. En er zijn maar heel weinig van dat soort documenten uh, bekend. En wat beschrijft hij precies in het boek? Het is eigenlijk een, een zakelijk verslag, althans hij begint heel zakelijk. Um, zijn eenheid moest een uh, lange linie van 25 kilometer verdedigen in de rente. En um, zijn mannen, 170 man, zaten in plukjes uh, langs die linie... En hij beschrijft uh, ja, alle gevechtshandelingen die zich aan die linie voordelen. Want uh, de geallieerden ja, die rukken, op, die rukken op vanuit het zuiden. En uh, telkens raken uh, zijn mannen in gevecht met, uh, met de geallieerden. Dat beschrijft hij uh, heel nauwkeurig. Dus het is eigenlijk een, een met Duitse Grundlichkeit... Uh, goed geschreven reconstructie van de val van Drenthe vanuit Duits perspectief. Uh, we denken dat uh, Otto Specht het uh, boekje heeft bijgehouden om, uh, ja, als, als, uh, he, ja, om zijn aantekeningen vast te leggen om later een officieel uh, oorlogsverslag te maken zoals dat uh, gebruikelijk was. Dus hij begint eigenlijk heel, heel zakelijk met zijn uh, boekje. Maar tussen de regels door ja, lees je eigenlijk wel uh, de chaos, uh, de wanorde, uh, nou, eenheden die uh, raken het contact kwijt met elkaar. Niemand weet meer precies waar de andere mannen zitten. Hè, dus dus de regels door, uh, ja, voel je eigenlijk wel wat een uh, hopeloze situatie het was. Paniek ook? Um, van paniek uh, kun je bij uh, het stuk wat Otto Specht heeft geschreven... eigenlijk niet, uh, niet spreken. Hij heeft na 21 bladzijden heeft hij het manuscriptboekje afgesloten met zijn handtekening. Maar uh, achterin is iemand anders, iemand anders van zijn eenheid, begonnen met verder schrijven. En die persoon die laat veel meer van zijn emoties uh, zien. Die, die schrijft echt op dat hij uh, wanhopig is. Ja. Als hij. Ja. Ja, dus, uh, en wie was deze uiteindelijk wanhopig geworden, Otto Specht, precies? Dat, uh, dat is eigenlijk een raadsel. Uh, hij schrijft nergens uh, zijn naam. Uh, het moet iemand zijn die uh, dicht bij Otto Specht uh, heeft gediend. Um, een, een, een ondergeschikte. En als je de, de aantekeningen leest... Uh, ja, zou best kunnen zijn dat het een, een vrij jonge uh, soldaat was. Misschien een, uh, een schrijver in dienst van het leger. Die de administratie bij moest houden. En aan wie Otto Specht, dat boekje, als hij gewond was geraakt... Uh, mee heeft gegeven met een nou, mededeling van... nou, zou jij dit mee willen nemen ja. met de rest van de administratie? Ja. We weten dus dat hij gewond is geraakt. Daarna is hij gevangen genomen, krijgsgevangen genomen door de geallieerden. Hoe is het met hem afgelopen eigenlijk? Hij kwam in België terecht, in een Canadees krijgsgevangenkamp. Hij was gewond geraakt. Uh, hij... Uh hij komt uh, daar weer uit, uit dat kamp. En uh, na de oorlog moesten uh, ja, alle militairen voor een uh, commissie komen. Een uh, denazificatiecommissie. Ja. Nou, hij is daarin helemaal uh, ja, vrijgepleit, want hij was geen nazi. Hij was hij, meubelmaker hè, van oorsprong. Hij was meubelmaker van beroep, van oorsprong. Later uh, is hij bij de politie gegaan. En uh, ja, net voor de oorlog is hij dan in het Duitse leger terechtgekomen. Ja, het was een weermachtsoldaat, uh, geen SS'er of uh, Nee, klopt, het was dat een Weermachtssoldaat. Ja. Juist, goed. Ja. Um, uh, en um, heeft hij dat krijgsgevangenschap overleefd? Is hij teruggekeerd naar, naar Duitsland later? Of? Hij is teruggekeerd naar Duitsland. Maar uh, hijzelf en zijn familie uh, kwamen oorspronkelijk uit het oosten van Duitsland. Zijn vrouw en zijn twee hele jonge kinderen zijn gevlucht voor uh, het Russische leger uit. Ja. En zijn uiteindelijk in de buurt van Bremen beland. En in, Bremen, of in de buurt van Bremen is hij weer uh, herenigd met zijn gezin. Juist. Hij is uh, gestorven in 1974, geloof ik, hè? Ja, klopt. En heeft de rest van zijn leven nog aan onderzeeërs gewerkt? Uh, hij uh, probeerde na de oorlog weer in dienst te komen als politieman. Dat is niet gelukt. Hij heeft een tijdje gewerkt uh, op een werf... waar ze in, in de oorlog ook onderzeeërs uh, hebben gebouwd. Ja. Uh, nou, hij heeft daar een tijdje gewerkt, maar dat was uh, kennelijk uh, niet zijn uh, passie. In ieder geval, hij is ermee gestopt... en hij is uiteindelijk bij uh, de posterijen terechtgekomen... waar hij heel lang heeft gewerkt. Hoe komt u eigenlijk aan het boekje? Het boekje is een paar jaar terug aan het Drentse archief uh, geschonken... Ja. Uh, door iemand die het had gekregen van zijn oom... die in het Groningse Leens woonde. Die oom was al lang overleden. Ja. En de schenker van het boekje uh, kon ons ook niet vertellen... hoe die oom precies eraan gekomen was... Mm, die oom zal het boekje vermoedelijk ja, in, in Groningen gevonden hebben. Ja. We kunnen wel zien dat er op één bladzijde nog Nederlandse aantekeningen zijn gemaakt. Ja. En die zijn denk ik al naar nou, misschien eind jaren 40, begin jaren 50 gemaakt. Goed. Dus toen moet het boekje al gevonden zijn. Vandaag wordt het officieel gepresenteerd door u. Ja. Hartelijk dank, Joko Wolf van het Trent Museum. Half elf, dames en heren, de hoogste tijd om af te ronden voor ons. En snel het woord te geven aan Prem Radakisjoen. Prem, goede vriend, waar ben je vandaag? Nee, ze... Goedemorgen Sven Kokkelman, maar je moet eerst een antwoord geven op de volgende vraag. Waarom is 18 april een bijzondere dag voor Hattem? Oh, uh... Ze zijn bevrijd. Ha. Ja, precies 66 jaar geleden ja. is Hattem in de provincie Gelderland bevrijd. Wat een prachtig en ik rondgetal. wil Hattem als lichtend voorbeeld gaan stellen. Wat zei je, wat wat, zei je Sven? Wat een prachtig rond getal. Ja, ze, nog een zes erbij. We hebben het teken van de duivel. Maar daar gaan we het niet over hebben. We staan in Hattem omdat ze in Hattem wel de oplossing hebben... hoe een gemeente moet bezuinigen... en het niet te zwaar moet afwentelen op de burgers. Ten opzichte van andere gemeenten... die de lastenverzwaringen allemaal bij de burgers willen plaatsen. Zodat wij allemaal in onze portemonnee gaan voelen... dat gemeentes moeten bezuinigen. Hoe moeten gemeentes dat doen? Dat gaan we bespreken. En dan hopen we op heel veel inbreng van de luisteraars. Maar ik vind het heel leuk dat er ook een vrouw is... die bij de ROS het nieuws. Want ik wacht nog dat er een vrouwelijke hoofdredacteur komt. Maar tot die tijd is hier Lieselotte Thomas met de hoogtepunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd in het gebouw van het ministerie van Defensie. Volgens een Afghaans tv-station blies een zelfmoordenaar zichzelf op in het gebouw. Een bodyguard van de onderminister van Defensie zou daarbij om het leven zijn gekomen. Twee mensen raakten gewond, andere bronnen melden alleen gewonden. Philips gaat de productie van tv's uitbesteden. Er komt een aparte joint venture tussen Philips en het Chinese bedrijf TPV dat tv's gaat maken. De tv tak is voor Philips al jaren een zorgenkind. Eigenlijk leverde de productie van tv's alleen geld op... rond grote sportevenementen zoals de Olympische Spelen en het WK-voetbal. De Oegandese oppositieleider Bessie J is voor de derde keer in twee weken tijd opgepakt. Hij werd gearresteerd toen hij meeliep in een protestmars... tegen de hoge voedsel- en brandstofprijzen. In Oeganda heerst president Museveni al 25 jaar. Hij werd in februari herkozen, maar volgens zijn tegenstander... en voormalig bondgenoot Bessie J is er gefraudeerd. En ruim een miljoen Nederlanders trekken er het komende paasweek op uit. Het Nederlands Bureau voor Toerisme rekent op een recordaantal van 1,2 miljoen. Daarvan gaan er 700.000 naar het buitenland. Een half miljoen vakantiegangers blijven in Nederland. En dat is nieuws op dit moment. Awb ah, verkeersinformatie. Het is nog flink druk op een aantal wegen. En dat komt door ongelukken. Op de A1 richting Amsterdam staat door tussen Stoe en Hoeverlaken 7 kilometer. En op de A2 Utrecht en Bos tussen de knooppunten Oude Rijn en Evedingen 10 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht vanwege een ongeluk. Je kan het beste omrijden via de A27. Op die A27 staat tussen Utrecht en Gorkum... tussen knooppunt Lunette en knooppunt Evendingen... 8 kilometer, maar daar rijdt het tenminste. En op de N2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht... is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen... en heeft het over de parallelbaan van de randweg Eindhoven. Tussen knooppunt Waterdorp en knooppunt De Hocht is de weg afgesloten. A12, Den Haag-Utrecht tussen knooppunt Prins Klausplein en no Noodorp 2 kilometer door een ongeluk. De rijstrook is daar afgesloten. En op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht Oost en Gorkum... drie kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar afgesloten. Tot slot de A58 Tilburg-Eindhoven. Daar staat tussen Moergestel en Knop het baterdorp 9 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Radakation. Van de bezuinigingen staan heel veel gemeenten voor grote financiële heroverwekingsoperaties. Dat is een mooi Nederlands woord voor snijden, bezuinigen meer inkomsten genereren. Kortom, keihard saneren. De uitgaven zijn toegenomen, dat komt door de financiële crisis. En de inkomsten uit het gemeentefonds zijn gedaald. Vanaf 2012 komen de bezuinigingen van het kabinet Bruin 1 van Vriend Mark. En zelfs als de economie beter gaat, zal het voor de gemeente de komende jaren zwaar blijven. De gemeentebesturen staat voor de keuze. Snijden we in, onze ei, in ons eigen vlees... of gaan we het geld bij onze inwoners, de burgers, halen? In Hattem, dat is de provincie Gelderland, hebben ze gezegd... wij, de gemeentelijke organisaties, moeten het geld grotendeels bij onszelf weghalen. En ze zijn daarin geslaagd. Vandaag wil ik Hattem als lichtend voorbeeld voor andere gemeenten stellen. Kan wat Hattem heeft gedaan ook bij andere gemeenten lukken? Wat doet uw geachte luisteraar, Volgen ze Hattem of willen ze u uitkleden? Bel me op 0800-1121. U mag dus de naam van uw gemeente noemen wat ze wel of niet goed doen. Wat u vindt dat belachelijk is. U kunt mede naar primtimeapenstaat-ntr.nl En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, ik woon in Amsterdam Zuidoost. En daar rij je een uurtje, anderhalf uur vanwege de files. Als er geen file is, zou ik hier in één uur en vijf minuten zijn geweest. En het is een prachtig zonnetje. En dan kom je in een mooi pittoresk plaatje. Waar vandaag herdacht wordt dat 66 jaar geleden ze bevrijd zijn door de Canadezen, hè Suzanne? Dat klopt helemaal. Ja, door de Canadezen. Vlak hier verderop is er een vliegtuig neergestort op die dag. Waar er ook twee piloten zijn overleden. Het is zon overgoten deze gemeente. Ik sta op een pleintje en dan, om te zien hoe mooi het kan zijn... in een klein dorp of een kleine gemeente. De, de, de, de stad, sorry. De sorry, stad. Sorry, Suzanne <laughs> Dat is Suzanne Annot, de projectleider van Expeditie Hattem. Maar dan sta ik hier bij een, een, een bordje. Dat staat dit plein, het marktplein, kreeg in 1992... zijn huidige vorm dankzij een legaat. Dat is, we zeggen, als iemand doodgaat, dan laat hij geld na. Van A.J. ten de inwoner van Hattem... van 1937 tot 1971. En kijk... Dat denk ik nou, luisteraars. Zo'n prachtig dorpje. En Suzanne, ja. ik sta eigenlijk. Ja. Ja. ja, dat zeg ik. Maar. Want jullie hebben iets minder dan 12.000 inwoners? Klopt. 11.700 zoveel, inderdaad. En jullie zijn een ware gemeente? Helemaal. Een echte stad. Een Hanse stad zelfs. Met alle problemen die gemeentes hebben tegenwoordig. Ook dat, ja. En jij bent. Wat is je officiële functie? Ik ben strategisch beleidsmedewerker bij de gemeente Hattem. En wat hebben jullie gedaan? Want jullie moesten hoeveel, hoeveel, hoeveel wilden jullie bezuinigen of moesten jullie bezuinigen? Wij wilden 1 miljoen bezuinigen op een begroting van 20 miljoen voor deze gemeente. En daarvan is 1 miljoen wilden jullie bezuinigen in jullie eigen gemeentelijk apparaat? Niet alleen de eigenlijk gemeentelijk apparaat, maar we hebben daar natuurlijk wel als eerste naar gekeken. En hoeveel gaan jullie bezuinigen op jullie eigen gemeentelijk apparaat? Wij hebben voor 2011 hebben we intern uh, 188.000 euro bespaard ja? aan bezuinigings. Maatregelen op bedrijfsvoering, heel concreet door het niet meer invullen van vacatures, maar ook door het schrappen van opleidingsbudget, vorming en training, het korten op verplaatsingskosten en op sollicitatiekosten. Oké, okay, en hoeveel gaan jullie in totaal bezorgen? Want jullie hebben een hele expeditie Hattem gemaakt. Wat hebben jullie precies gedaan? Nou, dat is leuk dat je daarnaar vraagt. En ik ben ook blij dat je begon met het beschrijven van dit mooie pleintje waar we nu staan. Want nou, je hebt Hattem vanmorgen bij je binnengekomen en wij zijn trots op deze stad. We vinden het een hele mooie Hansestad, ligt heel mooi langs de IJssel en in de Veluwe, tegen de Veluwe aan. En dat trots, dat mooie wilden we zo graag behouden. Dus we hebben gezegd, bezuinigen moeten wij, net zoals elke andere gemeente in Nederland. Maar dat gaan we dan wel op een manier doen waarbij we dit hele mooie, deze kracht van Hattem, kunnen behouden. Mm -hmm. Dus we hebben vooral gezocht naar manieren om het slimmer te doen, om het anders te doen en om het samen te doen. En u gaat meer dan 500.000 bezuinigen in de komende vier jaar op jullie eigen gemeentelijk apparaat? Dat klopt, ja. 36% van de 520.000, ja. En, het, en, en, en dat lukt jullie gewoon om te gaan zitten en te zeggen... wat is nou nodig en wat is niet nodig? Nou, nou, gewoon, gewoon. We hebben daar wel heel erg hard aan moeten werken om dat voor elkaar te krijgen. Hebben Jullie de overuren geschreven die dat heeft gekost? <laughs> um, ja, ik heb er wel een paar geschreven. Ja. Ja. Ja. En, en, en, en jullie, het is een kleine gemeente. En uh, zorgt het dan dat voor pijnlijke? Want je moet keuzes maken. En dan zegt iemand waarom op mijn afdeling doet bij de andere afdeling? Nou, misschien is het goed dat ik iets vertel over het proces wat we hebben doorlopen met Expeditie Hattem. De naam zegt het al een beetje. Een expeditie dan, dan sta je voor avonturen die in nog niet kent, die uh, grenzen die je nog niet uh, waarvan je denkt, ik durf niet verder. Wat we hebben geprobeerd is om met elkaar, om integraal dus alle afdelingen te kijken naar elkaars budgetten en beleid. Dus dat betekent dat je gaat kijken van, hé uh, hey, collega bij belastingen, ik heb geen belastingen in mijn portefeuille, hoe doe je dat nou eigenlijk? Dat je elkaar de kritische vragen daarover stelt. Dus in het proces hebben we vooral gezorgd dat verschillende groepen bij elkaar zijn gaan zitten en dus met creatieve ideeën konden komen. Geef me één concreet voorbeeld. Eh, uh, bermplanken verwijderen bijvoorbeeld. Dat is iets in de stad zelf. Merken inwoners helemaal niks van. Vraagt wel heel veel onderhoud. Want dan moet je omheen maaien, dan moet je er weer uit met een speciale maaimachine. Nou, door die bermplanken te verwijderen. kun je bijvoorbeeld gewoon met een normale maaimachine eroverheen. Scheelt weer aanzienlijk wat uren op een jaarbasis. Oké, okay. luisteraars, heeft u zo in uw gemeente... bermplanken verwijderen, dat scheelt weer... Ziet u? Ja, heeft, heeft u van dit soort ideeën bij u in de gemeente... dat u zegt, Prim, uh, Hattem is echt niet de enige. Ik ben ook trots op mijn gemeente. Mag u bellen met 0801121. U kunt mailen naar primtypeapenstaartntr.nl. Het grote nieuws voor Hattem is ook... dat tot 1950 ze een treinstation hadden, hebben ze niet meer. En in 1989 waren ze de enige stad in Nederland... die het Europees predicaat Best Kept Village heeft gekregen... Wist je dat? Nee, dat wist ik niet. En weet je wat jullie ook hebben? Jullie hebben een eigen Hattemse Stedenlied. Het ligt een startje aan de IJssel. Daarop de venster zijn er BLO's. Het is om zeven nog doorgebracht. En we willen nu een nooit naar BLO's. Wethouder Financiën, André Borst. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u fulltime wethouder? 90 En wat betekent dat? Dat u voor 90 wordt betaald en voor 140 werkt? Uh, dat zeggen ze, sommige mensen wel, ja. Ja. En uh, hoe lang bent u al wethouder in Atem? Uh, ruim tien jaar. Wat is nou het bijzondere dat jullie gemeenteambtenaren aan dit project zijn begonnen? Want het kwam van hun zelf uit, ja, hè? Ja, dat is het mooie. Hè? Het is dus een, door hun zelf bedacht. En, uh, en juist uh, het integrale van, van uh, dit proces is, uh, is fantastisch. Kijk... Uh, ook wij hebben wel een, een opdeling in, in, in verschillende vakgebieden. Maar ze zijn met z'n allen bij elkaar gaan zitten. En, en ze zijn nou met elkaar gaan praten. En uh, net als Suzanne net al zei. Ze hebben elkaar de kritische vragen gesteld. En uh, op die manier is er toch weer op een nieuwe manier tegen de hele materie aangekeken. Hoeveel bezuinig je bij de bevolking? Hoeveel ga je plukken van je inwoners? <laughs> nou ja, ik, ik vind sowieso al dat uh, de gemeentelijke belastingen, dat dat niet plukken is, maar dat uh, de bevolking daar heel veel voor terugkrijgt. En ik denk ook, uh, als je de Hattemers vraagt, wat ze hier aan, aan voorzieningen hebben, dat ze heel erg tevreden zijn. He, we hebben denk ik een hele, hele mooie onderhouden binnenstad. We zijn goed bereikbaar en uh, we hebben uitstekende voorzieningen voor sport en, en cultuur. Want jullie hebben dan minder dan 12.000 inwoners, maar jullie hebben een groot oppervlakte wat jullie moeten... Nou, dat valt wel mee. Het grondoppervlak valt erg mee. Maar we hebben wel uh, op, op alle mogelijke manieren, we hebben een mooi multifunctioneel centrum. Uh, we zijn bezig met een nieuw zwembad te bouwen. De sportverenigingen hebben het goed voor elkaar. Ja, ik denk dat uh, de, de, de wijken worden uh, goed onderhouden. Dus ik denk dat we uh, het goed voor elkaar Jullie hebben alle taken die een gemeente ook heeft. Ook als het gaat om milieumaatregelen, invoering, bevolkingsregistratie. Die heb je gewoon allemaal. Ja, maar je merkt wel dat we op bepaalde vlakken, uh, door de wetgeving en ook door de taken die je naar, naar je toe krijgt. Dat moet, al... Iemand van u heeft een mobiele telefoon aan die uit moet, want die stort uh, de zender en dan krijgen we klachten. Ja. Okay. Sorry, ga je gang. Ja. Dus uh, da, d, er wordt wel steeds meer samengewerkt. Dus uh, als je, wat je nu ziet is dat wij samen met de gemeentes Heerden en Oldebroek steeds meer samenwerken. Om toch uh, bepaalde taken zo goed mogelijk uit te voeren. Oké, okay, goedemorgen Chris Simons, fractie voor de VVD Middelburg. Goedemorgen. Meneer Simons, waarom wilt u niet zoals Hattem in uw eigen vlees naar Middelburg, maar wilt u de burgers gaan pesten? Nee, hoor, wij willen de burgers helemaal niet uh, pesten. Uh, wij hebben zo'nzelfde expeditie als Hattem, wat uh, heel goed werkt, uh, uitgevoerd en moeten vanavond over 230 voorstellen uh, gaan beslissen wat we gaan doen. En als VVD-fractie hebben we heel goed gekeken naar de kerntaken van de gemeente. En uh, in die kerntaken zitten een aantal uh, taken zoals handhaving. En uh, daar hoort ook uh, zeg maar betalen van, uh, van bezoekers van Middelburg uh, aan uh, als ze parkeren. Luisteraars, voor alle duidelijkheid uh, waarom ik het heel interessant vond om meneer Chris Simons ook aan de telefoon te hebben. Vanavond vergaderde de gemeenteraad van Middelburg over bezuinigingsvoorstellen. En meneer Simons had het idee bedacht om weer uh, de wielklem in te voeren... om zo meer geld binnen te krijgen voor de gemeente. Klopt dat, meneer Simons? Nou, die, uh, dat amendement voor de wielklem, dat hebben we in onze achterzak... Uh, waarvoor willen we dat? Uh, een van de kerntaken van uh, de gemeente Middelburg... is het onderhoud van wegen, de infrastructuur en groen. En uh, daar wordt fors op bezuinigd. En dat is niet alleen maar vanaf de komende jaren... maar dat is al een aantal jaren zo aan de gang. Maar waarom en... wordt er op bezuinigd, meneer Simontje? Je zou ook kunnen bezuinigen op opleidingskosten... op personeelskosten, op reizen van gemeenteraadsleden... op de auto van de wethouder. Dat soort dingen ja. zou je allemaal op kunnen bezuinigen. Nou, gelukkig hebben wij geen auto van de wethouder. Uh, wij moeten 6,7 miljoen uh, bezuinigen. Uh, daar wordt een heel groot gedeelte, uh, zeg maar, zo'n 60% gehaald uit de eigen organisatie. Meneer, uh, sorry dat ik u stelte, meneer Simon, 6,7 miljoen op een begroting van hoeveel? 100. Op een begroting van 100 miljoen. En 100 even ja. kijken, in Hattem moesten jullie op een begroting van 20 miljoen. Dit is 6 procent en wij doen 5 procent. Ja, 5 dus ja. ongeveer hetzelfde percentage. Ja. Ja. Ja. Ja? En, en meneer Simons, kunt u mij uitleggen? Want uh, zonder dat we helemaal in de techniek verzanden. Um, uh, uh, la, laat me het even zo vragen. In Hattem hebben jullie hoeveel procent gehaald uit de gemeentelijke organisatie... en hoeveel procent bij de burgers? Ja, in, in eerste instantie hebben we nu voor dit jaar 2% gehaald ja. uit eigen organisatie. En we zijn dus nog, er zijn dus nog 70 business cases die uitgewerkt moeten worden waar we nog meer uit willen halen. En dan komen jullie op ongeveer 36%. Uh, uh, dat, dat is ons streven. Ja, en meneer uh, uh, Simons, hoeveel procent halen jullie in Middelburg uit eigen bezuinigingen? Uh, zo goed als 60%. Maar daar zit ook wegenonderhoud groen en alles zit daarbij. Uh, nee, maar puur het gemeentelijk apparaat. Uh, ja, ik denk dat dat toch ook wel rond de 30 à 40 procent zit, hoor? Ja. En Want dat... daar is voornamelijk naar gekeken. Oké, okay, en nu is mijn vraag. Um, waarom willen gemeenten... Kijk, wij als inwoners hebben het al lastig. Er is een financiële crisis, er is meer werkloosheid. De inflatie wakkert aan. Ons, uh, onze euro's worden gebruikt voor Zuid-Europese landen te helpen. Uh, uh, en dan komt er nu van onze gemeente worden we ook nog gepakt. Kun... Waarom is het zo moeilijk om ons niet te pakken? Uh, nou, dat is niet moeilijk. We proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. Want dat was ook uh, een van onze basisinstellingen uh, uh, bij de start van dit uh, traject. Uh, dat uh, op het allerlaatste moment pas uh, zeg maar de belastingen voor de bewoners, de OZB, omhoog ging gaan. Nou, dat hebben wij enorm kunnen beperken. Uh, maar wat de parkeeropbrengst betreft is dat heel wat anders. Als iemand, uh, kijk, Als wij samen gezellig een biertje drinken op het terras en we lopen daarna gewoon weg, dan krijgen we toch echt een kastelein achter ons aan. En dat ja. geldt ook als je als bezoeker in Middelburg, in het ook een prachtige monumentenstad is, een bezoeker eh, dient te betaal, betalen in de parkeergarage en op het, eh, op het maaiveld. En eh, ja, daar gaan we gewoon vanuit eh, dat, dat mensen dat ook ja. doen. We gaan naar wat bellen, meneer Simons, want een heleboel mensen mailen en tweeten en bellen. Uh, ik kom zo bij de... Goedemorgen Chuck, zeg het maar. Goedemorgen, uh, Prem, ik wou zeggen... ik zie sommige, uh, soms een beetje domme acties. Ik, uh, ik rijd de hele dag uh, door uh, halver Nederland... en ik kom tegen in waaien-oost. Ze zijn er bezig met een nieuwe gemeentehuis te bouwen. Ja. Is dat uh. goed voor ons? Hoe kan dat? Aha, meneer Simons, geen een ja. bouwstop voor alle gemeenten. Uh, nou, dat, dat is een tweede lijn. Kijk, wij hebben, uh, wij hebben dat, uh, bij ons is dat niet aan de hand... Uh, maar uh, aan de ene kant, als je alles stopt... dan uh, geef je ook je plaatselijke ondernemers uh, geen kans om uh, werk te krijgen. Ja, maar wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Meneer Simons, ik ga, ik ga even naar Andrie Borst. Andrie Borst, luister even. Ik snap iets niet. We moeten bezuinigen... Meneer Simon zegt nu, ja, maar als je een bouwstop doet... gaat die plaatselijke ondernemer niet verder. Waarom moet die plaatselijke ondernemer gesubsidieerd worden... uit meelandverzwaring? Die wordt dan niet gesubsidieerd? Ja. Als, het, als het goed is, is het geld voor dat voor nieuwe gemeentehuis is er. Dat is voor gespaard waarschijnlijk. Ja, maar het zit in de exploitatie. Maar je moet toch niet alles, uh, alles uh, uh, stilleggen? Ja. Die, die bouwondernemingen uh, moeten toch ook doordraaien? Dus je moet zorgen dat de economie blijft draaien. Ja, maar meneer en dat Simon. Zo, ko zo ja, maar... kortzichtig... Ja, nee, kortzichtig. Maar als ik geen geld heb, meneer Simons... en ik wil verhuizen naar een nieuw huis... dan moet ik eerst alle spaargeld gaan gebruiken om al mijn kosten te betalen. Als jullie geen burgers hadden waar ja. jullie geld konden halen. <laughs> nee, maar je, je, je, je sluit toch een lening af? Dus dat is toch geen kwestie... Nee, maar, maar Chuck nee, heeft nee, toch nee, een is, punt? Nee, Chuck? Chuck heeft geen punt. Chuck is kortzichtig. Ja. Je moet gewoon blijven bouwen uh, de, als het allemaal volgens de planning is, uh, is uh, gespaard... of er is een lening voor. En dan moet gewoon de economie moet blijven draaien. Kom nou. Chuck, ja, ja, maar zijn er, zijn er, zijn er gaan, en geen andere dingen waar die geld aan kan besteden worden? Wat is er mis met die oude gemeentehuis? Nou, dan moet je daar vragen. Dat zal uh, best goed over nagedacht zijn. En, en de, zo werkt de lokale democratie. De gemeenteraad die heeft dat besloten. Dus uh, ik ben ervan overtuigd dat er goede redenen ervoor zijn. Dus... Uh, als je daar komt, ik zou niet doorrijden als wij, maar ik zou gewoon eens uh, bij het gemeentehuis aangaan en vragen waarom ze het doen. Hey Chuck, hartstikke bedankt voor het bellen. Meneer Simons en meneer, uh, u bent van de VVD en meneer Borst van de P van de A. En jullie vormen één front. Ik moet zeggen dat ik het eens ben met Chuck en ik pleit voor een bouwstop, maar ja, wie ben ik? <lacht> Eline K zegt, "Warmeland moet in 2012 2 miljoen op 24 miljoen bezuinigen. De burgers mogen meepraten waar wel en niet bezuinigd kan worden. Dat doet ze in meer gemeenten, zegt uh, Rien Aerts, mijn redacteur in DVD. Bijvoorbeeld, meneer Simons, doen jullie dat in Middelburg... dat de bewoners mogen meepraten? Dat hebben wij ook gedaan. We hebben een proces ingestart. Ge, uh, A, met werkgroepen van ambtenaren, zoals uh, Hattem dat doet. Daarnaast mochten bewoners uh, zeg maar, initiatieven uh, indienen... En er zijn drie inspraakavonden geweest nadat alle voorstellen bekend waren, waar ook bewoners, maar ook de stichtingen, verenigingen, want het gaat overal aan, konden inspreken en meepraten. Meneer Borst, hebben jullie dat ook gedaan in Hattem? Ja, dat hebben de ambtenaren allemaal perfect georganiseerd. En we hebben ook een rondetafelgesprek gehad en een avond. Susanne, mag ik wat vragen? Als die bewoners daar komen, zijn het dan mensen die pleiten voor het behoud van hun subsidie voor hun toko? Of zijn het ook mensen die echt meedenken? Beide. Je ziet natuurlijk mensen die, zeggen, die het niet zo uh, goed kunnen overzien... en bang zijn dat ze daardoor hun dingen niet meer kunnen doen. Maar als je het ze goed uitlegt, dan zijn ze bereid om mee te denken... en ook samen mee te zoeken naar goede oplossingen. Het, is, het zit hem heel erg in hoe je dingen uitlegt... en hoe je dingen, mensen meeneemt in het verhaal... en in het probleem waar we met elkaar voor staan. Erwin, dat goede morgen, dat is toch fantastisch. Erwin, hoe gemeenten zo hun burgers erbij betrekken... dat je samen gaat praten... Nou, ik vind het allemaal niet fantastisch. Ik wil in de pijp, in de rekening, lantaarnpalen staan. En die staan er al honderd jaar op, De pijp in Amsterdam, goeie... ja. Ja, in de pijp. Ja. En dat zijn hele goede lantaarnpalen. En nu zijn ze al drie jaar lang bezig om die palen te gaan vervangen voor plastic lantaarnpalen. Ja. En dat duurt al drie jaar lang. En je hebt al zeven inspraakavonden gehad. Ja, is dus zijn ze drie jaar lang mensen mee bezig. Ambtenaren, Ja, die inspraakavonden worden gehouden. De pand moet afgehuurd worden. Die ambtenaren moeten opkomen dagen. Ze gaan daar dan nog lekker wat eten en drinken. En die palen staan er nog. Waar maken ze zich druk om? Als jij over de straat loopt, ga jij bij een lontarenpaal staan... te kijken van, dat is een mooie lontarenpaal. Ga wat anders met het geld doen. Mijn vader zit in verzorgings Ze komen geld tekort. Liever stop, het, stop het geld lekker daar doen. Lieve Erwin jij, weer... Erwin, jij onderschrijft weer dat humor het beste wapen is. Hartstikke bedankt. Meneer Simons en meneer Borst. Wat Erwin... Ik begin eerst bij meneer Simons. Meneer Simons, wat Erwin hier beschrijft is toch wel de wrevel die veel burgers voelen, ook zoals ik. Dat ik denk, jongens, jullie verspillen mijn belastinggeld met allerlei zinloze exercities. Ja en nee. Uh, en wat wat wat ik hoor, dan moet ik ook hard om lachen om de landarenpalen uh, drie jaar vergaderen. Je hoort daar gewoon een traject uh, mee af te spreken en dat moet uh, gewoon uh, afgesloten worden. Tuurlijk, als er iets in, bij u in de buurt uh, gebeurt, dan moet je daar inspraak over kunnen voeren en dan moet je mee kunnen praten. Maar aan het einde van het verhaal moet je, de, of je de management bent of niet, wel een besluit kunnen nemen. En dat moet zo kort mogelijk. En dan gaan de mensen echt niet uh, zeggen van nou het is allemaal zo langdradig en het kost allemaal veel te veel geld. Um. Andrie Borst, ik heb hier van Jan Bakker onze vaste reageerder. Problemen bij bezuiniging bij gemeente is dat er gespeeld wordt met andermans geld, belastinggeld. Er ligt geen directe verbinding tussen de eigen portemonnee van de ambtenaar en de uitgaven, zoals in het bedrijfsleven. En dat laat zich niet controleren door goedwillende vrijwilligers als raadsleden en wethouders. Kortom, de ambtenaar is in feite de baas. Eerst de vraag. Uh, Susanne, zijn jullie ambtenaren de baas? Eerlijk. Nee. Meneer Dammer, Simon, zijn de ambtenaren feitelijk de baas? Nee. Oké, okay, en nu het echte eerlijke antwoord, André Borst. Nou, ik vind het belachelijk dat je de gemeenteraadsleden zo afschildert, alsof die uh, uh, nergens verstand van hebben. Ik denk dat de lokale democratie perfect werkt en uh, dat het uh, uh, echt niet zo is als meneer Bakker stelt. Er worden hele duidelijke uh, beslissingen gevraagd. Uh, het is echt niet uh, andermans geld. We voelen ons allemaal verantwoordelijk. In het bedrijfsleven zeg je ook niet van het is het geld van de baas. Daar heb je dezelfde betrokkenheid. Dus ik vind het echt een, uh, een raar beeld dat meneer Bakker schetst en ik ben het er ook helemaal niet mee eens. Meneer Bakker, voor de, ik moet wel zeggen, normaal ben ik het vaak met u eens, maar ik heb grote bewonderingen voor die had hem met name zoals Suzanne en collega's van der. Ik heb ze ontmoet en ik was zwaar onder de indruk. Dat was vier, vier of bij vijf maanden geleden, hè? Ja. Suzanne? En toen dacht ik al, ik moet er ooit iets mee doen. Um, meneer Simons, waarom bouwen jullie in uh, Middelburg wel een nieuw theater met uh, al dat uh, belastinggeld? Uh, nou, omdat het bestaande theater uh, nog maar een paar jaar mee kan. En uh, we hebben dat al uh, zeg maar voor tien jaar uitgesteld. En het proces van een nieuw theater loopt al heel lang. En we gaan daar komend jaar een besluit over nemen. Maar kunnen jullie niet gewoon zeggen, doen we niet, we wachten totdat we weer geld hebben? Nou, kijk, Middelburg heeft een profiel. En een van de profielen is een cultureel profiel, binnen Zeeland afgesproken. En daar hoort een theater daarbij. Maar in Vlissingen hebben ze het arsenaal. Ze hebben nog veel Waarom willen jullie allemaal een eigen soort prestige-object hebben? Nou, dat heb ik net gezegd. Zeeland heeft een profiel. Daar zijn een aantal theaters voor afgesproken. En uh, in Middelburg zou daar een, een theater komen te staan. En Vliessingen heeft een vlakke vloer theater. Dat is een heel ander theater. Ja, dan ga ik naar het prachtig theaterstuk van Jurgen Rijman. En dan kom ik eruit en dan heb ik een wielklem. Ja, dan kom ik nooit meer in Middelburg binnen. Maar dan bent u toch vergeten om langs het parkeerautomaat van tevoren te gaan om te betalen. Ja, weer zo'n parkeerautomaat waar ik geen muntjes in kan gooien, waar ik moet chip knippen eh, en waar ja, ik kenteken moet invoeren. Zijn. Nee, maar meneer, meneer Simons, weet u wat ik uh, leuk vind? Kijk, jullie zijn allemaal hardwerkende, goedbedoelende mensen. Maar waarom ik die expeditie had, om zo leuk vond... ...denk out of the box en verander een keertje dat denken. En waar mijn probleem mee is, meneer Simons... ...is dat jullie altijd denken naar dat burgertje pesten met wielklem en zo. Je kan toch ook op een andere manier denken. Weet je, ik schrap het theater. Ik ga out of the box denken. Ik ga een bouwstop afkondigen, zodat ik, de inwoners, gelukkig worden. Ja, maar er zijn A inwoners die gelukkig zijn met een theater, daar ook voor in Middelburg komen vestigen. Eh, ik heb ook duidelijk gezegd, die wielklem zit in de, in de achterzak, hè, dus die komt misschien helemaal niet op tafel... als de andere voorstellen wel doorgaan, zodat we het bezuinigen van het wegenonderhoud tegen kunnen gaan. En eh, we blijven daarnaast, en dat is toch wel ons groot probleem, dat we met heel veel eh, bekeuringen die we niet geïnt krijgen... Uh, blijven zitten. En ik vind, uh, als iedereen hoort gewoon netjes uh, zeg maar, aan de wet op te doen, dus te betalen voor het parkeren, dat hebben we nou eenmaal met elkaar afgesproken, dan ja. moet je dat ook doen. Oké, okay. in Zuidoost willen ze het doen. Ik beloof je dat ik me persoonlijk kandidaat ga stellen voor de deelraad, die wordt opgeheven, dus dat gelukkig niet. Uh, Chris, uh, uh, André Borst, uh, je bent wethouder in Hattem. Uh, uh, jullie zijn, kunnen dit allemaal doen omdat jullie een kleine gemeente zijn. Een gemeente als Amsterdam kan Expeditie Hattem niet hebben of Rotterdam. Want dat, dat is veel te groot. Nou ja, als ze dat niet kunnen organiseren, dat, is wel een, dat, dat, ja, dat lijkt me sterk. Een grote gemeente heeft toch ook zo'n kracht en dan organiseer je iets anders. Dan heb je niet alle uh, 1200 mensen bij elkaar, maar dan doe je het in groepen. Maar waar het vooral om gaat is dat mensen bij elkaar komen die normaal gesproken niet met elkaar samenwerken. En die dus elkaar kunnen bevragen van waarom doe je dat op deze manier. Out of the box denken. Femke, goeiemorgen. Je bent boos op Susanne om die bergplanken, vertel. Ja, uh, Femke, helaas. Femke, sorry, geen, goeiemorgen. Uh, geen zoon, een meisje. Ja, omdat het lintgebieden zijn en eigenlijk een klein deel van de ecologische hoofdstructuur. Kijk, we zijn natuur, we eten natuur en we leven erin. En dat maaien, dat vind ik weer zo ontzettend. Een bleekveldje van maken, lekker makkelijk. En al dat, dat, dat schone, waar ergens nog korenbloemen en magrieten en um, uh, klaprozen bloeien, weg. Ja, maar u moet nodig een keer in een U moet nodig ja. een keer in omkomen, we hebben nog heel veel uh, klaprozen en andere mooie Want, bloemen. Want waar woont hey. u? Waar woont u? Leiden. Ik zijn oh, ja. al ingesloten. Met, een, met de Le laatste polder die ze ook al vol willen bouwen. Dat is nee, maar Famke, misschien, misschien moet je verhuizen naar Hattem. Want, Suzanne, wat jullie hebben gedaan is dus en-en. Nee al hoor, ik bescherm wat er is. Er werd, werd al gemaaid. We hebben een klein landje, dus iedere natuur. Je hebt Sembla toch gezien over fijnstof? Nee, nee, nee, maar luister dus goed. Susanne, Susanne gaat het goed uitleggen, Famke. Ga je gang, Susanne. Nou, eigenlijk zou je het gewoon moeten komen zien. Dus het nodig je van harte uit op het stadhuis. En dan zal ik u naar het plekje brengen waar we niet meer uh, zo ingewikkeld gaan maaien. Ja hoor, maaien werd er al gedaan. Alleen nu gaan we makkelijker maaien. Dus er verandert eigenlijk niks. We met geld bezig zijn en niet... Met ons leven. Oké, okay, hartstikke bedankt voor het bellen van... kortom, ter hartstikke bedankt Chris Simons voor aan het telefoorkomen. André Bos, is dit een van de problemen? Want dan heb je een idioot als Prim die zegt... efficiënter, maar dan komt er iemand Nee, Je moet het geld blijven besteden aan natuurbescherming. Nou ja, ik, ik vind wel dat je heel goed uh, je natuur in, in, in, uh, in ogen moet houden. Want uh, de natuur is iets wat je maar één keer kunt vernielen. Dus je moet echt, zoals uh, de ecologische hoofdstructuur... ben ik echt voor dat we dat in stand houden. Maar het moet wel, uh, de details die moeten wel uh, gescheiden worden van de grote zaken. En ik, Famke die zat een beetje op detailniveau, vond ik. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. En ik vond het ontzettend fijn om je had om te zijn. Echt een prachtig plaatsje. En ik wens jullie een mooie zomer met veel geld en toeristen toe. Dit programma is mogelijk gemaakt... Door... Door de Nederlandse belastingbetalers... ...de financiers van de publieke omroep en de gemeente... ...redactie Anouk Tulner, Rien Aarts en Sulema El Galdi... ...productie Hans Twit en Momo Sarou... ...techniek, logistiek en transport... ...de parttime fotograaf Bart Daadselaar, ...eindredactie en regie meester Barbara van der Klis... ...zo met een Ster, Lieselotte Thomas... ...de vrouwelijke nieuwslezer, de voorbode... ...van de vrouwelijke NOS hoofdredacteur ...en Felix Beurders met de Gids.fm... ...tot morgen, namaste, dag. Show me the money...